Ruim 8 meer dan het jaar daarvoor. Het blijkt uit een rapport van vermogensbeheerder Merrill Lynch... en adviesbureau Capgemini. Voor het eerst zijn er meer miljonairs in Azië dan in Europa. In Amerika wonen nog altijd de meeste miljonairs. In Nederland steeg het aantal rijken met ruim 10 Robin Haase heeft voor het eerst in zijn carrière... de derde ronde van Wimbledon gehaald. De Hagenaar versloeg de Spanjaard Fernando Verdasco in vier sets. De volgende tegenstander van Hazen is de als tiende geplaatste Amerikaan Mardi Fish, Die was vorige maand op Roland Garros nog te sterk voor Hazen. Het weer. Later vannacht aan de kust kans op een bui. Morgen veel bewolking en ook buien bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedenavond. In het komend uur, natuurlijk, aandacht voor de uitstekende prestatie van Robin Haas. U hoorde het net, hij plaatste zich uh, voor de derde ronde op Wimbledon. Ten koste van de veel hoger geplaatste Fernando Verdasco. Ik hoopte dat ik eigenlijk uh, goed zou serveren en vooral ook goed zou reteneren. Uh, omdat hij dan uh, snel gefrustreerd raakt, denk ik. Uh, uh, en dat gebeurde ook. Straks uh, meer over Robin Haas. Marianne Vos blijft onverslaanbaar. Ze is een wielrenster. Vanmiddag pakte ze de Nederlandse titel tijdrijden. Het was al haar 23ste overwinning in 33 koersdagen. Deze de, ja, hoeveelheid overwinningen de laatste tijd, dat is wel uh, ongelooflijk. Zeker op. Uh op zoveel verschillende vlakken eigenlijk. Zowel in de sprint als in de tijdrijden als, uh, als bergop. En verder een uitgebreid interview met Jacques Rogge... die uh, alweer tien jaar aan de macht is bij het IOC. En Steven Kruiswijk, de wielerrevelatie van de afgelopen weken... komt aan het woord. En we waren bij de presentatie van de biografie van Edwin van der Sar. De doelman zelf is natuurlijk heel tevreden met het boek. Op van of ben je toch meer open... waardoor het uh, ik denk een heel compleet overzicht is geworden van... Uh, ja, de 21 jaar die, uh, dat ik betaald voetbal speel. Ja, het was een, uh, een mooie dag. Het is een mooie dag voor Nederland op Wimbledon. Robin Haas plaatst zich voor het eerst in zijn carrière... voor de derde ronde van het grasternooi. Mark Brasser, goedenavond. Goedenavond. Wat een prachtige prestatie. Ja, geweldige prestatie. De manier waarop uh, ja, was, was ook uh, indrukwekkend. Hij speelde niet een perfect game, maar hij speelde uh, nagenoeg foutloos. En dat, uh, dat is ontzettend knap. Ja. Um, ik heb een deel van die wedstrijd gezien. Verdasco was ook met name in het begin van de wedstrijd ook niet helemaal in goede vorm. Nee, maar dat, dat had voor een gedeelte ook te maken met het, met het spel van Haas. Ik, ik, ik ben met je eens dat hij komt uiteindelijk uit op het dikke 40 plus uh, onnodige fouten. Dat is veel te veel voor een speler als Verdasco. Maar wat Haas, uh, en, en net in dat korte quote, inderdaad zei van ik hoop dat hij ongeduldig wordt en zo. Nou dat gebeurde en dat kwam ja. ook omdat Hazen gewoon ontzettend goed speelde. Ze veren goed in het begin haalde veel punten binnen op zijn eerste service, maar zat vooral ook heel goed in de rally. Zijn backhand liep uitstekend, zat veel lengte in zijn slagen. Uh, hij ging eigenlijk gewoon de rally aan met Verdasco. Ja die gaat dan op een gegeven moment forceren hè. Die, die neemt risico. Ja en dat lukte gewoon niet. Ja. Hazen twee onnodige fouten maar in de hele eerste set. Uh, uh, en eigenlijk moet je, moet je zeggen als je de hele partij ziet dat Hazen eigenlijk geen moment in de probleem is geweest. Denk je dat dit, um, voor zover hij nog een doorbraak nodig heeft... maar hij, gaat, hij maakt nu wel een enorme stap. Hij voorstel. maakt een stap, ja. En het, en het, het, het werd, uh, dat klinkt een beetje vervelend, maar zo bedoel ik... het werd wel een keer tijd ook, inderdaad. Uh, gisteren hebben we hem gehoord, uh, toen hij zijn eerste rondepartij uh, gewonnen had. Toen zei hij zelf ook, ja, het is een keer wachten. Hè, ik win van jongens die bij mij in de buurt staan, die, die ietsje lager staan dan ik. Uh, het is een keer wachten dat ik een keer spelers ga, ga verslaan die, die, die boven mij staan. Die, zoals Verdasco. Want als je ziet wat hij dit jaar gespeeld heeft... hij verliest dan van Baghdadi. Vorige week in Rosmalen verliest een keer van Dolgo Polo, van Marty Fisch, van Monfies, van Meltzer. Dat zijn inderdaad allemaal jongens die hoger staan. Die, die, die partijen verliest die allemaal. Het is een keer, hij moet daar een keer doorheen dat hij een keer zo'n jongen pakt. Nou, Verdasco is ook niet meer de Verdasco van een x-aantal jaren geleden... toen hij in de top 10 stond. Ik bedoel, die staat inmiddels net iets buiten de top 20. Maar het is toch een, een jongen die veel hoger staat op de wereldranglijst. En, en dit is een overwinning die hem inderdaad verder helpt... waar hij enorm veel zelfvertrouwen uit put... en waar hij gewoon mee verder kan. Uh, we hebben het heel kort even uh, Robin Haas kunnen laten horen. Ik zeg even tegen de luisteraars... dat was een fragmentje uit de persconferentie... die hij zojuist gegeven heeft. Natuurlijk gaan we een interview met uh, Robin Haas zometeen uh, uitzenden... dus zodra we het binnen hebben. Maar dat is nog niet het geval, vandaar... Uh, Um, er was een moment dat ik even mijn hart uh, vasthield. Hij ging door zijn enkel. Hij begon. Uh, nou, hij hij, henken, hij, hij viel. Ja, hij viel. Hij begon ook al later. Ja, hij begon, ja, het was sowieso. De, de regen was het een hele rare dag op op, op Wimbledon vandaag. Hij was de tweede partij op uh, op baan 12. Nou, de, de de eerste drie uur werd er helemaal niet gespeeld. En uh, toen toen hij uiteindelijk de baan opging, was het inderdaad te laat. Maar goed, daar heeft Verdasco ook last ja, van. Maar toen had hij zijn enkel al in laten tegen. Ja, bedoel. nou, dus dus er dus zat een, een moment aan het einde van de van de derde set dat die uh, de, dat liep op service. Er was eigenlijk uh, niks aan de hand. Maar in de negende game, hij viel. En, uh, het het was niet heel erg goed in beeld, Ik kon niet heel erg goed zien wat er nou precies aan de hand was. Maar hij liep naar de bank toe en hij, hij wilde de dokter zien, de fysiotherapeut zien. En die uh, ging op een gegeven moment. Uh, die kwam niet. Bij 5-4 duurde heel erg lang. En, en hij zei later ook, ja, de pijn trok wel weer weg. Dus hij ging door. Maar het was wel de rechte knie. En dat is wel de knie waarin hij natuurlijk heel veel problemen mee gehad heeft in het verleden. Oh. Dus dat zat wel eventjes in zijn hoofd. Die pijn trok gelukkig snel weg. Maar hij leverde daarna wel zijn service in en verloor eigenlijk daardoor uh, verloor hij de derde set. Want hij had het ook in drie sets af kunnen maken. Ja. Begin derde de set had hij een handvol breekkansen op de service. Meteen toen hij 2-0 in sets voorstond, kon hij meteen de service van Verdasco mm. weer breken aan het begin mm. van de derde. Dat deed hij niet. Toen leverde hij hem in. Toen had ik heel even zelf een momentje van, van wat wordt dit, hoe, hoe gaat hij dit verlies van die derde set zeg maar in de vierde set verwerken. We, zien, we hebben wel eens bij hem gezien, niet alleen bij hem, maar ook bij de andere Nederlanders, dat dan na zo'n setverlies dat er iets in het hoofd zit en dat ze dan eventjes even van de rel zijn, even niet scherp zijn. Mm. Maar in de, in de vierde set hij kwam heel snel, heel makkelijk een dubbele break voor. Toen waren er nog wat problemen met die een paar keer het F-woord over de baan uh, riep uh, en daardoor zelfs een, een, een straf kreeg. Eerst een waarschuwing kreeg, toen nog een punt tegen kreeg. En Toen op het randje stond van uh, een paar J. Garner: en van, als je dit nog één keer doet, dan uh, heb je de wedstrijd verloren. Verdasco uh, natuurlijk een opgewonden standje. Ja, Toen speelde Hazen uh, vanaf halverwege die vierde set, speelde hij eigenlijk ja. een gewonnen wedstrijd. Dat is precies wat hij wilde. Hè? Dat is dat precies hij wat wil... hij wilde. Ja. Dat, zei, dat ja. zei hij ook van tevoren. Kijk, hij kent die jongen goed, hij had zijn huiswerk gedaan. Hij weet uh, uh, hoe die Fadasco, uh, wanneer hij Verdasco kan pakken. En dat is ja. dan op zo'n moment. en uh, ja. Die Spanjaard gaat zich dan erger aan een, aan een linesman die, die een paar fouten maakt... en reageert dan niet zoals hij moet reageren. Hazen heel rustig de hele wedstrijd, heel geconcentreerd... zich niet gek laten maken door Verdasco. Ook niet toen Verdasco zei van ja, je geeft mij nu een, een, een waarschuwing... maar dat had je bij Hazen ook al moeten doen. Dan heeft hij totaal niet op gereageerd. Ja. En toen het laatste punt, toen hij het matchpoint eindelijk benut had... Nou, toen kwam er een oerkreet van hem... naar nou, die ze in het, in, het, in het centrum van Londen hebben gehoord. Ja. En Verdasco, ja. ja. een heel slap handje van Verdasco... Die, die waarschijnlijk al in het vliegtuig terug naar Spanje zit. Want die was als een, als een haas van de Af, om het zomaar even te zeggen. En Robin Hazek dus ja, ja. kwam daarna <laughs> nog een keer de baan op en schreeuwde het nog een keer uit. En hij ja. zei: Afgelopen jaar heb ik me zo ingehouden, zo rustig gespeeld. Ik heb niks gezegd, maar weet je, de ontlading die dan komt, zeker naar zo'n mooie overwinning. En natuurlijk dat hij voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van Wimbledon staat. Ja, dat, dat moest er even uit bij hem. Dat was uh, geweldig om te zien. Weer een stapje gemaakt. Ja, mooi. Ja. Dan nou moet hij uitgerekend tegen Marty Fish. Marty Fish, Oeh, ja. Dat is die lange. Ja, dat is die, die lange Amerikaan. Hè. Twee, twee, drie weken geleden. Tweede ronde op Roland Garros. Toen stonden ze tegenover elkaar. Toen had uh, Hazen uh, het idee dat hij een kans had. Uh, dat had hij ook wel, dacht iedereen. Want uh, uh, Marty Fish is een echte hardcore speler. Een man van de, van de snelle banen. En geen graveltennisser. Eerste set ging het gelijk op. Toen was er één momentje dat Hazen een, een slecht dropshot sloeg. Waardoor uh, een punt naar uh, Marty Fish ging. En vanaf dat moment was Hazen helemaal, helemaal de wedstrijd kwijt. Verloor de tweede en de derde set. Heel erg makkelijk. Um, ja, dat vertrouwen van deze partij neemt hij in ieder geval mee naar die partij. Ik zou dat van Roland Gross maar uit, uit, uit mijn hoofd zetten als ik hem was. Alleen, maar die vis is wel een tennisser die gewoon op dit soort banen wel uit de voeten komt. Heel aanvallend speelt, goed inkomt, goed kan voleren. Wat voor Dasco eigenlijk niet zo heel erg veel deed vandaag. Kan het ook wel, maar deden niet. Dus dat wordt een ontzettend lastige wedstrijd voor hem. Maar goed, hij heeft niks te verliezen. Hij staat in de derde ronde en, en uh, kan vrij uit spelen. Nog maar even van genieten. Wanneer ja. is die volgende partij? De ik denk dat het oh. zal overmorgen zijn. Hij zal morgen vrij hebben en een dag uh, en uh, dan. Uh, speelt om de dag. Ja, dus hij heeft uh, een dag om knie en enkel dag om, eventueel uh, om knie, nodig Ja, knie, knie zei hij gelukkig van, de ijz, nou, die pijn, hij was er wel heel even geschrokken, maar hij zei, die pijn die trok eigenlijk vrij snel weg. De fysio is er nog wel bij geweest, die had er wat, wat crème op gesmeerd, maar dat, dat, dat, hij zei, geen problemen, ik maak me geen zorgen, dat nee. uh, komt allemaal goed. Ja, maar anders. ik heb het zet over die enkel ook, omdat ze de, de, de trainer had aangevraagd om later te mogen beginnen, omdat hij zijn enkel omdat, helemaal op oh, de ja. Ja. ja, maar dat is dus niet iets om daar een zorg over te maken. Goed. Um, Serena Williams speelde ook vandaag tegen... Uh, of wil je nog even bij de mannen nog even Nadal nog even noemen? Nadal, ja, er nou zijn natuurlijk wel wat jongens die, die, uh, die hebben gespeeld. Nadal heeft gespeeld, won van Ryan Sweeting. Uh, vrij makkelijk, de Amerikaan. Thomas Berdy, he, de verliezend finalist van vorig jaar, die verloot van Nadal heeft gespeeld. Won ook vrij makkelijk van Julien Beneteau. Uh, de hoop van de Britten, Andy Murray, speelde tegen de Duitse Kamke. Ook, ook overtuigend, makkelijk door, zeg maar. De mannen die, uh, als je kijkt naar Federer en, en, en, en Djokovic en... en en die Roddick staat op dit moment nog te spelen. Het gaat allemaal zoals het moet. Ze verliest een setje, maar dat gaat allemaal gewoon zoals het moet gaan. Nadal zit in het schema waar haar ze ook zit, geloof ik. Ja, zit er bovenin. Krijg je een herhaling, weet je nog? Maar die was het, nou dat hij me zo moeilijk maakte. Twee jaar geleden was het vorig jaar. vijf centen toen. Ja, Zoveel durf ik niet vooruit te kijken. Doe wat maar. Deed stiekem. Serena Williams tegen tegen Fiennes. Ja, Fiennes. Ja, ja, het was Finis. Ja, nee, 40 Fiennes. jaren die er van nog aardig gedaan hebben. 40 maar... jaren, de debuut gemaakt in 1989 op Wimbledon inderdaad. Uh, een, een, een lastige speelster. Uh, kleine speelster, uh, inderdaad. Nog altijd fysiek uh, in, in, in, in, in goede in shape, zeg maar. Hè. Kleine speelster, beweegt goed op gras. Heeft een spelletje wat ook op gras. Niet spectaculair. Uh, maar ze maakten het Finis ontzettend moeilijk. Finis heeft natuurlijk ook gebrek aan ritme. Uh, Na de Australian opa bijna niet meer gespeeld door een buikspierblessure... Uh, en die data, ja, ik, ik vond het toch wel jammer dat ze niet wonnen. Het is wel een verhaal. Uh, het was een, het, ze is bezig aan de tweede carrière. Ze is er een jaar of tien uit geweest. is getrouwd, uh, kinderen gekregen. En, en, nou ja, goed, en, en nu staat ze er weer. En, uh, ja, ze is wel fit. Ja, ze, ze, is, ze is wel fit, ja. Kijk, ja. De, de, de, op, op, op gras zijn de rallies natuurlijk kort. Dat voordeel heeft ze. Het is geen uitputtingsslag op gravel met lange rallies. Het zijn gewoon korte rallies. Alleen het probleem, omdat ze zo klein is... is dat de service gewoon niet goed is. En daar verliezen ze uiteindelijk de partijen op. Maar nee... 7 in de derde set op je veertigste tegen vijfvoudig kampioen Venus Williams. Ga er maar aan staan. Chapeau voor Kimiko voor Date en, en ja, nogmaals jammer. ja Goed voor het toernooi misschien dat Venus er gewoon nog in zit. Maar ja. ik, ik, ik had het wel gegund. Ja. Goed. Um, verder nog opvallende uitslag. Die partij van Isner die, die, die, die vorige keer... Nee. Is, zijn, dat, van, is verder, dat van gisteren alweer? Ja, ja, er zijn verder geen, uh, geen uh, opvallende dingen Nee? Nee. nee. Nou. Stoppen, nee, hem, maar. Ja, ja. stoppen we maar? Ja. mee? Wij wachten nog op uh, Robin Hazen. Dat uh, in de loop van deze uitzending. Dankjewel, Mark. Dank. Joel en The River of Dreams. Sport kort: De Belgische wielrenner Tom Bonen heeft zijn contract bij Step met twee jaar verlengd. De 30-jarige Bonen rijdt al sinds 2003 voor de Belgische ploeg. En de Spaanse wegracer Dani Pedrosa miste Titi van Assen. De 25-jarige Pedrosa brak vorige maand in de Grand Prix van Frankrijk... zijn sleutelbeen en heeft sindsdien niet kunnen racen. Assen wordt al de vierde race die hij moet missen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de laatste oefenwedstrijd... in de aanloop naar de Champions Trophy met 3-1 van Australië gewonnen. Australië is aanstaande zaterdag in de Amstelveen ook de eerste tegenstander in de strijd om die Champions Trophy. Voor de vierde keer in zes jaar tijd... is Stef Clemens Nederlands kampioen tijdrijder geworden. De Rabo-renner was in Veendam ruim een halve minuut sneller... dan Jens Mauris van Vakans Soleil. Die ploeg pakte ook brons met Martijn Keizer... Clemens pakte de titel nadat hij vorig jaar gedwongen langs de kant stond... met een slepende blessure aan zijn rug. Sebastian Timmerman sprak met Clemens. Ja, met gevoel uh, voor symboliek zou je kunnen zeggen... dit is het definitieve einde van die rotperiode. Ja, tuurlijk. Ja, god, uh, gaat zoveel door me heen. Nou, uh, ik heb wel eens gedacht, wat is, uh, wat is de mooiste geweest die ik gewonnen heb. Maar uh, vandaag is het wel echt de mooiste. Waar nou, haalde je die tweede ronde vandaan? Want na één omloop zat het heel dicht bij elkaar. Ik weet niet of jij dat zelf ook zo hebt meegekregen. Maar die tweede ronde was uitmuntend. Ja, nou ja dat was voor mij natuurlijk een beetje de vraagteken. Omdat het uh, van het kampioenschap 2009 geleden was... dat ik zo'n lange tijd had gereden. Dus ik wist dat het ging afhangen van mijn eigen tweede ronde. En uh, ja, goed, uh, op een gegeven moment kreeg ik door... dat ik uh, iets sneller reed tweede ronde als de eerste ronde. En dan wist ik wel dat... Uh, ...van een tegenstander uh, dat niemand eigenlijk kan. Dus uh, ja, dan krijg je er ook steeds meer verhaal van. Dan ga je wat meer risico's nemen in de borten. Dan is het alles of niks spelen. Had je zelf ook in de gaten dat het na die eerste omloop zo dicht bij elkaar zat? Nou, Heb je dat mee? Nee, we hadden natuurlijk heel weinig tussentijden. Dus uh, het was heel lang wachten totdat ik uh, van Erik uh, te horen kreeg dat ik, uh, dat ik goed bezig was. Dus daar zit je wel een beetje op te wachten. Daar, uh, daar rij je een beetje op en... Uh, dan ga je wel je vragen stellen, maar ja, aan de andere kant die kan het toch niet harder. Dus uh, ik rijd altijd uh, zo hard als ik kan, van start tot finish. Ik heb dan nog nooit mijn tactiek op iemand anders aangepast. Dus je zit er wel op te wachten, maar dat is meer op de bevestiging uh, van jezelf. Het was je eerste NK, je zei het al sinds 2009. En toen kwam die blessure. Was je daardoor ook extra gespannen vanmorgen? Nou, ja, die ja, daar hangt heel veel vanaf van mij uh, dat ik uh, vandaag zou winnen. Dat zou een hele hoop dingen... Uh, een stuk makkelijker maken. Ik heb nog geen contract voor volgend jaar. Ik wil weer een beetje... Uh, ik Ik heb nog ambities voor het WK en uh, volgend jaar voor de Spelen. Dus uh, het was wel heel belangrijk om dan, uh, dat vandaag uh, met de overwinning uh, kracht bij te zetten. Dus uh, ja, uh, dat, dat geeft een hoop druk natuurlijk. Uh, ik had uh, vorig jaar natuurlijk geen koers gewonnen. En, uh, ja, goed, zoveel kansen krijg je niet als renners zoals ik. Dus het uh, was wel heel, uh, heel erg spannend. Ik heb uh, toch wel mentaal uh, vanaf de Giro heel erg mee toegeleefd het, uh, het zijn wel moeilijke wedstrijden. En de blessure tot slot is helemaal voorbij? Oh, hij is, uh, ik denk, voor 90% voorbij. Uh, maar ook om uh, de tijd te krijgen om die... Uh, om die laatste 10 als je het in procenten moet uitdrukken om dat op te lossen, heb je wel wat lucht nodig. En die lucht die krijg je alleen maar als je weer een contract hebt. Stef Clement was dat, de Nederlands kampioen tijdrijden tegen Sebastiaan Timmerman. Het is bijna 10 voor half 11. Als jij op de goal stond en ik wilde van 20 meter of van 25 meter proberen te scoren, dat was bijna onmogelijk. Alleen met een bekende angstkeek uh, schot, daar kon ik je me wel eens mee verslaan.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 Ja, die wordt een, om de 3 augustus inderdaad, tegen, tegen Ajax. En, uh, uh, Sir Alex die, die is de trainer dan van, de, van het wereldelftal. Um, waaronder een aantal jongens van, van United, Rio Fernand, uh, Paul Scholes, uh, Michael Carrick. Um, gisteren heb ik contact gehad met Alessandro De Piero, dus die, uh, die, uh, die komt. Um, ik heb wat jongens van Nels elftal waar ik mee gespeeld heb. Uh, Philip Cocu, uh, Dennis Bergham, die, uh, die doet mee.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 Het interview met uh, Robin Haas, dat ik heb beloofd, is uh, onderweg. Dus dat gaat u uh, zo direct uh, echt krijgen vanuit uh, Wimbledon. Um, um, Stef Clement heeft u, ook zojuist, uh, die heeft u wel al zojuist gehoord. Nederlands kampioen tijdrijden bij uh, de mannen. Bij de vrouwen ging de winst naar Marianne Vos. Ze had na 23 kilometer ruim 5 seconden voorsprong op Ellen van Dijk. Loes Gunnedi Gunnewijk, uh, ploeggenoten van Vos, werd derde. Dat Marianne Vos een talent is, dat weten we eigenlijk al jaren. Maar dit seizoen heerst ze in het vrouwenwielrennen als nooit tevoren. En pakt ze overwinning na overwinning. Verliezen is er bijna niet bij. Opnieuw, Sebastian Timmerman. Hij doet verslag. Marianne Vos. Gaat zij de tijd van 3-0, 4-5, 2-9 verbeteren. Dat was de vraag vlak voor de afloop van het NK-tijdrijden bij de vrouwen. Maar voor de meesten was het de vraag met hoeveel seconden Marianne Vos dat zou doen. 22 overwinningen in 32 koersdagen voor vandaag. Het wegseizoen van Marianne Vos is tot nu toe haar beste ooit. Kirsten Janneke en Marianne Vos. Ruim een uur voordat Marianne Vos start hangt een ontspannen sfeer bij haar camper. Verzorgers checken de fietsen nog een keer. En ploegleider Jeroen Blijlevens kijkt rustig toe. De uh, progressie die ze dit jaar gemaakt heeft. Um, ja, het is echt wel, uh, wel groot. In um, Italië. En vooral in alle onderdelen. Sprint uh, is verbeterd, tijdrit is heel erg verbeterd en ook bergoprijden is verbeterd. Dus daar sta ik zeker wel uh, van te kijken. En zeker ook uh, ja, als we dit jaar nemen. Uh, de omschakeling van het veldrijden naar de baan, uh, Waar ze wereldkampioen wordt. Ja, dat is toch wel uh, uniek uh, te noemen. En dan bedenken, dat betekent dat de top 3. Marijn de Vries, Riksmeijer, s straat op nog steeds staat als een huis. Marijn de Vries is uh, wielrenster, maar ook nog steeds wel journaliste, schrijfster natuurlijk, van een boek over vrouwenwielrennen. Heb jij wel eens in de koers gedacht, potverdorie, daar hebben die Vos weer? <laughs> zeg eens eerlijk. Ja, natuurlijk, maar ik denk dat iedereen in het peloton dat denkt. Ja, En Vos is er vaak ook ineens. Dan heb je het niet zo door en poef, daar is ze dan. Hoe kijk jij als um, journaliste, maar ook als collega wielrenster, naar haar ja, indrukwekkende seizoen tot nu toe? Ja, ik vind het echt fenomenaal. Vorig jaar dacht ik wel eens van, nou uh, ja, toen was ze al zo'n topper, maar ze heeft zo'n grote stap gemaakt. En ze uh, ja, is op dit moment echt onklopbaar. Hoe is dan de sfeer in een peloton als je een wielenkoers rijdt... en er is een soort van vrouwelijke Eddie Merckx aanwezig in het peloton? Uh, ja, het is soms wel een beetje te gelaten, vind ik. Want uh, uh, nou ja, je zag natuurlijk in het voorjaar bij de mannen toen uh, Cancelara overal bovenuit stak... dat alle ploegen een beetje samenspanden om uh, uh, hem uh, van de winst af te houden... Uh, ik vind eigenlijk dat wij als vrouwen dat ook wel iets meer zouden mogen doen. Maar ik denk dat uh, Vos iets meer de Gilbert-achtige trekjes heeft. En ja, dat hou je gewoon niet tegen. En, en uh, we ja, de weet je, we zijn geen mannen. Het is niet zoals in het mannenwielrennen dat je weet ik veel hoeveel koersen per jaar hebt. Dat je een ander de overwinning kunt gunnen. Ik kan me best wel voorstellen dat ze gewoon zelf, uh, daar waar ze de winst kan pakken, dat ze hem zelf pakt. Op dit moment, daar komt Mariana Vos. Kijk eens even aan. Ho, ho, ho. Dat is mooi. Dat doet ze ook vandaag. Vos wordt voor de tweede keer een Nederlands kampioen tijdrijden. Dit keer met ruim vijf seconden voorsprong op Ellen van Dijk. De vorm was goed en met de tijdrit is het gewoon... Uh, je moet gewoon volle bak rijden. Je moet op de limiet rijden. En dat, dan maakt het eigenlijk niet uit of je favoriet bent of outsider. Dat is voor iedereen hetzelfde. Het wel, het uh, toont wel aan dat je een enorme progressie op dit onderdeel hebt gemaakt dit seizoen. Waarin zit hem dat? Wat voor aandacht heb je daaraan besteed? Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik heb een hele goede winter gedraaid, gewoon qua training uh, hele mooie basis kunnen leggen hè, met, uh, met duur. En daarop, uh, ja, dat daar, verder uitgebouwd met hele specifieke tijdrit en om het, om het vermogen en inhoud te vergroten. En ik ben weer een jaar ouder. Dat, uh, dat scheelt, denk maar ik Maar nog ook. steeds hartstikke jong. Ja, inderdaad, 24. Maar goed, vorig jaar 23. En op deze leeftijd kan een jaar ouder uh, veel schelen qua kracht en... Uh, nou ja, een training kan ik ook wat meer aan. Nummer uh, 23 in 33 koersdagen, dat is Jaans uh, uh, bijna. Ja, de, deze de, ja, hoeveelheid overwinning in de laatste tijd, dat is wel uh, ongelooflijk. En daar, daar verbaas ik mezelf ook nog wel mee. Toch, toch wel, ja? Ja, ja zeker op, uh, op zoveel verschillende vlakken eigenlijk. Zowel in de sprint als in de tijdrijden als, uh, als bergop. Maakt dat de keuze met het oog op volgend seizoen op het Olympische seizoen moeilijker? Want je zult ergens voor moeten kiezen. Ja, ja dat maakt het wel iets moeilijker. Ja. klopt. Dus, uh, maar goed, uh, ja. aan de andere kant, als je er stappen in zet... Uh, dan maakt het juist ook weer niet moeilijker natuurlijk. Dan uh, daar ben, je, daar ben je mee bezig om beter te worden. En waarschijnlijk verkiest Vos de weg en de tijdrit boven de baan... als het gaat om het Olympisch programma. Dat wordt wel duidelijk als je daarover praat met ploegleider Jeroen Blijlevens. Die kans is wel uh, groot aanwezig omdat een beetje uh, best bij elkaar past. Uh, ja, er zijn twee onderdelen waar je inhoud uh, voor moet hebben. Uh, de baan met het Omnium is toch heel specifiek. Je moet heel veel uh, kort onderdelen trainen. Dat is het ook niet helemaal met, uh, met de weg... Dus uh, zeker nu dat ze bevestiging heeft gehad dit jaar. Dat zijn in tijdrijden ook zo heel veel verbeterd is. Wordt de keuze toch misschien wel makkelijker. 1, Marianne Vos. 2, Ellen van der Wijk. 3, Los Rennenwijk. Ja, dat was uh, de bijdrage over Marianne Vos... die dus uh, niet meer lijkt te kunnen verliezen... als het gaat om het wielrennen natuurlijk. Bij tennis verliezen wel, Robin Haase niet. Vandaag, mooie dag voor hem, derde ronde van Wimbledon gehaald. Hij uh, pakte een mooie overwinning op uh, Fernando Vardasco. Het werd 6-3, 6-4, 4-6 en 6-2. Martin Vriesema, nu in gesprek met Robin Haase. Robin, gefeliciteerd voor het de eerste derde ronde Wimbledon. Uh, ja, een logische vraag. Hoe blij ben je...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 Alleen ja, het moet even jouw kant opvallen. En, uh, en uh, nou, nu viel het mijn kant op gelukkig. En, uh, en dat heb ik vandaag ook wel echt afgedwongen. Maar uh, ja, ik hoop dat het natuurlijk nog wel zo door kan gaan. Voor de wedstrijd een gek incident. Uh, jullie willen eigenlijk beginnen, of althans uh, inslaan. En dan uh, moet de fysio er nog weer bij te pas komen. Wat was er aan de hand? Ja, ja heel stom eigenlijk. Omdat ik, uh, ik, uh, ik speelde wedstrijden ingetaapt. Maar ik speelde ook eerst een, twee weken geleden. Een week geleden speelde ik nog ook met de trainingen ingetaped. Nu doe ik dat al niet meer. Alleen de wedstrijden. Ja, omdat ik aan het inspelen, zonder en alles. Was ik gewoon helemaal vergeten. En toen ik naar de baan liep, dacht ik... Hey, mijn schoen voelt heel erg los eigenlijk. En toen dacht ik, oh ja, ik heb hem helemaal niet ingetaped. Dus dat was een heel raar moment en ik moest er zelf ook een beetje om lachen. En de visio ook. En uh, uiteindelijk, ja, hij denk ik iets minder, maar uh, het was prima. Ja, hij, Verdasco bedoel je? Want er zat wat irritatie uh, tussen jullie, hè? althans zeker bij hem richting die scheidsrechter. Maar naar jou, wat was er aan de hand? Naar mij volgens mij helemaal niet. Daar heb ik niks van gemerkt. Uh, de enige keer waar mij hij erbij haalde was omdat hij zo geverschrift was naar de scheidsrechter. Dat die dus een bal had uit moeten geven en dat niet deed. En toen, zei, en toen kreeg hij ook nog eens een warning omdat hij ja, woorden zei hij niet mag zeggen. En toen zei hij van ja, waarom geef je mij een warning? Je moet hem ook een warning geven. Omdat hij eigenlijk die bal fout sloeg. Ja, er zit natuurlijk geen logica in. Maar dat is het enige wat hij over mij heeft gezegd. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb verder niks tegen hem. En hij ook niet tegen mij, hoor. Dat kan ik me niet voorstellen. Jij bleef ook bewust een beetje low profile. Dat je je niet gek liet maken. En daar niet op ingaan op dat soort opmerkingen. Nou, zeker bij hem. Het is uh, toch een, uh, ja, een echt een, ja, een mannetje, natuurlijk hoe je dat in Nederlands kan noemen. En, uh, en zo iemand moet je timide houden. En absoluut niet uh, nog extra irriteren, zodat hij eigenlijk dat man-tegen-man-gevecht aan kan gaan. Schrikmoment was die val. Wat gebeurde daar? Nou, ik probeerde nog na een, twee, drie keer al heen en weer gelopen te hebben... probeerde ik nog een bal te halen. En ja, en ik gleed gewoon weg. Ik, uh, mijn voet stond eigenlijk nog niet helemaal zoals hij hoorde staan. En ja, toen gleed ik door... En toen overstrekte ik een klein beetje mijn knie en uh, dat was zeker een schrikmoment en ook echt een pijnlijk moment. Maar gelukkig na twee, drie minuten vertrok de pijn en, uh, en hoefde ik ook eigenlijk niet behandeld te worden. Um, schrikken uh, door het feit dat je die derde set verloor, dat viel wel mee allemaal hè? Want daarna meteen weer bij de les, ook dat zegt iets over de focus die je momenteel hebt. Ja, nou ja, gelukkig maar dat ik, dat ik me niet ging irriteren. En, en, en ik liet daar zien dat ik gewoon uh, toch de betere speler was, ook in die derde set. Want uiteindelijk verpruts ik gewoon die game op 5-4. En niet omdat hij beter speelde. En, uh, en in die derde set, uh, ja, dan pak ik juist, of sorry, in die vierde set pak ik gelijk die kansen die ik in de derde set niet pakte. En dan merk je dat bij hem ook die ja, echte frustratie weer naar boven komt. En dat hij eigenlijk ook niet gelooft dat hij kan winnen. De oerkreet na afloop, die vond ik ook heel mooi. Die kwam van heel diep. Uh, dat was ook een statement. Nou, dat was eigenlijk meer van, de, ja, ik was zo blij natuurlijk. En ik heb de hele tijd eigenlijk die energie die je hebt binnengehouden. En, uh, en daarom uh, ja, gooide ik het er gewoon uit. Het is een beetje raar om dat later in de kleedkamer te doen. <laughs> uh, volgende ronde, Marty Fish, die ben jij tegengekomen op Roland Garros. Uh, zit je nu vol uh, revanche gevoelens? Nou, nah, dat niet eens zozeer, want uh, ja, ik wil natuurlijk tegen iedereen winnen als je, als je hier staat. Het maakt niet uit, je wil altijd winnen. Uh, natuurlijk is het nu een voordeel dat ik in ieder geval weet wat er te wachten valt. Ik wist het toen ook wel, alleen ja, als je tegen iemand hebt gespeeld... is het toch altijd uh, wat makkelijker om je daarop in te stellen. Maar ja, op gas is die eigenlijk beter dan op gravel, dus ik moet heel erg aan de bak. Maar je gelooft erin? Oh, absoluut, want uh, ik, ik sta ook goed te spelen... en. Uh, ja, morgen een dubbel waarmee ik me uh, waar juist goed kan voorbereiden... op dat surfenvolley van hem, uh, want dat zal hij vaak genoeg doen. Dus uh, ik, uh, ik heb goede hoop. Ja. Robin Haarzen, vol vertrouwen. Op 16 juli 2001 werd Jacques Rogge in Moskou gekozen... tot voorzitter van het IOC, het Internationaal Olympisch Comité. Tijd dus voor een uitgebreid interview met de jubilerende voorzitter. Kees Jonkind sprak met Jacques Rogge in de grote vergaderzaal van het IOC... Meneer Rogge, u bent bijna tien jaar president van het IOC. Wat heeft dat persoonlijk met u gedaan? Bent u daardoor veranderd? Ik hoop van niet. Ik hoop dat ik dezelfde man gebleven ben. Ik denk dat ik dezelfde man gebleven ben. Ik ben een sportfanaat. Ik geloof in de opvoedkundige waarde van de sport. En ik wil me daar maximaal voor inzetten. Maar ik heb geen dikke nek gekregen. Het lijkt me wel moeilijk, want u, ja, u verkeert nu in kringen. Dat is het, het hogere echelon. Wel, het is zeer verscheiden. Als voorzitter van het IOC kom je automatisch in contact met eerst en vooral de sportmensen, en dat is de leuke kant natuurlijk. Maar ook bedrijfswereld, televisie, media, politieke wereld. Dus in feite is zeer verscheiden. Wat is in de afgelopen tien jaar nu uw hoogtepunt geweest? God ja, is moeilijk van hetzelfde te zeggen natuurlijk. Maar... Ik denk dat ik terecht tevreden mag zijn met wat een, een ploeg opgebouwd heeft. Het is geen man alleen, duidelijk niet. Het is een echte ploeg van het IOC. Uh, ik verheug mij in de grote kwaliteit van de Olympische Spelen... die in mijn mandaat werden georganiseerd. Van Salt Lake City 2002 tot en met Vancouver. En straks komt Londen daarbij. Het waren prima Spelen, daar hebben we hard voor gewerkt. Ik denk ook de oprichting van de jeugd Olympische Spelen... want dat is het werkelijk een mijlpaal... Uh, dan hebben we ook zeer hard gewerkt tegen doping en uh, tegen het illegale rokken. Uh, en we hebben uiteindelijk ook, misschien minder belangrijk, maar niet voor hen... Uh, een, een stijging gehad van onze financiële middelen met meer dan 50 Die we hebben kunnen herverdelen aan een ratio van 94 naar ontwikkelingslanden. En voor die mensen is het wel zeer belangrijk natuurlijk. We nou, hebben de hoogtepunten gehad. Dieptepunten... Ja, zonder twijfel. Dat gaat iedereen begrijpen. De dood van Nodar de... Komaritashvili. Ik bedoel, dat is, dat is iets dat, dat je nooit loslaat. Dat is een verschrikkelijk iets. Ja, Rode Ja. Overleed, ja. ja. Um, u zei net al, ik, ik verkeer ook vaak in, in, in, uh, in, in politieke kringen. Um, ziet u uw positie ook als een politieke positie? Want u bent laatst bijvoorbeeld gevraagd naar... Uh, de, de dood van Osama Bin Laden, wat u daarvan vond, past dat bij uw positie? Nee, ik ben geen politiek iemand. Ik kom wel in contact met politieke kringen en met, met, met, met, met politici. Zo hebben wij voor het IOC een statuut bekomen van uh, uh, observator voor de Verenigde Naties. Uh, en we hebben zeer veel contacten met al de agentschappen van de Verenigde Naties... met de Europese Unie, met de Commissie in Brussel... Uh, ik verkoop de sport aan de politici, meer doe ik niet. Maar wat vindt u nou van zo'n vraag? Ja, zo'n vraag die komt regelmatig. Men vraagt mijn advies over tal van politieke zaken waar ik helemaal niets mee te zien heb. En dan antwoord ik zo beleefd mogelijk dat het mijn zaken niet zijn. Maar daar kreeg u toen wel kritiek op. Dat u uh, over Osama bin Laden zei dat het een politieke kwestie is. Dat ze vanuit Amerika. Ja, goed, daar dat moet je bij nemen dat er kritiek is. Daar leg ik niet wakker van. <laughs> Um, ik was bij uw verkiezing tien jaar geleden in, uh, in Moskou en uh, toen had ik het voorrecht om u als een van de eerste te mogen interviewen, want in het Nederlands en dat verstond de rest toch niet. Uh, en toen vroeg ik wat zijn de speerpunten van u als, als president van het IOC en toen noemde u drie dingen. Uh, doping, corruptie en agressie in de sport, om dat, uh, het gevecht uh, mee aan te gaan. Hoe is het met die gevechten gegaan, vindt u? Wel, niet goed. Uh, er is nog te veel geweld in de sport, dat is heel duidelijk. Uh, we hebben daar allemaal een verantwoordelijkheid in. Uh, we moeten absoluut zorgen dat er een, een, een betere sfeer, een betere geest komt. Zowel op het veld als in de stadia. Uh, en uh, kijk eens wat er gebeurt bijvoorbeeld in mijn eigen land. Uh, na een match uh, België-Turkije. Uh, waar we gelijk gespeeld hebben. In verschillende steden kwamen er rellen. Dit is maar een Belgisch voorbeeld. Uh, en daar moet de sport samen met de overheid eensgezind tegen vechten. Goed, dat is het uh, geweld en sport. Uh, laten we dan de doping eens uh, bij de hoorners vatten. Hoe? Dat is een, een gevecht waarvan gezegd wordt dat kun je eigenlijk nooit winnen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik zeg niet dat we het kunnen winnen zodat er uh, helemaal geen doping meer gaat zijn. Kijk, er zijn 750 miljoen mensen die aan sport doen, competitiesport... Er zijn geen 750 miljoen uh, heiligen op deze wereld. Maar we hebben een grote, een grote vooruitgang gemaakt. Dus het wordt nu voor de atleet veel moeilijker om doping te nemen dan vroeger. Omwille van talrijke strategieën uh, het opdrijven van de testen in en buiten competitie. Het bewaren van de, van, van de urine exemplaren, zodat je ze later kunt onderzoeken zoals we dat al gedaan hebben. Longitudinale profiel of bloedpaspoort, zoals men dat noemt... dat zijn allemaal maatregelen die het veel moeilijker maken voor een atleet... om de dag van vandaag doping te nemen. Er is veel te doen over regel 45. Als ik het goed vertaal, dan betekent dat als een sporter gepakt is... op het gebruik van doping en hij heeft zijn straf uitgezeten... dat hij toch niet mag meedoen aan de volgende Olympische Spelen... Ja, maar enkele en alleen als hij voor meer dan zes maanden geschorst werd. Dus niet onder de zes maanden, maar boven de zes maanden wel, ja. Maar nou is er vanuit Amerika uh, kritiek. Er is een beweging uh, die uh, vindt dat uh, die regel te zwaar is. Wat vindt u daarvan? Wij vinden dat die niet te zwaar is. Maar uh, de Amerikanen hebben daar een ander oordeel over. En uiteindelijk gaat het sporttribunaal daarover een uh, eindoordeel vellen. En wat denkt u? Ik kan, ik kan zeker niet uitgaan uh, op uh, een beslissing van een rechtbank. Dat zou niet verstandig zijn van mij in te wegen. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld een, uh, een turner, Jury van Gelder, die ja, natuurlijk met argusogen ogen zit te kijken wat daar gebeurt. Want ook voor hem betekent als als die regel uh, goedgekeurd wordt, dan dat mag hij niet meedoen in Londen. Dus zo zijn er natuurlijk wel sporters die, die hopen dat die regel van tafel gaat. Ja, ik kan hun standpunt begrijpen. Ja. Ons standpunt is verschillend. Het is geen strafmaat. Dus wij straffen de atleet niet. Het is gewoon een kwestie van wat wij noemen in het Engels eligibility. Dus het is het feit dat je die mensen aanvaardt... al dan niet op de Olympische Spelen. En die mensen mogen verder in hun eigen federatie aan sport doen. Dus we gaan ze niet onthouden van sportbeoefening. Wij zeggen alleen maar omwille van wat jullie gedaan hebben, doping genomen... en meer dan zes maanden gestraft worden, wat wil zeggen EPO of anabole steroïden, zien wij u liever niet op de Olympische Spelen. Wij gaan u niet uitnodigen om deel te nemen. De deelname op de Olympische Spelen is geen heilig recht. Dan het derde punt wat u toen op de trap zei in, in Moskou... dus we hebben nu het geweld gehad en de doping, dat is corruptie. Heel actueel op dit moment vanwege de FIFA. Hoe kijkt u nou naar wat er bij de FIFA gebeurt? Ja, ik heb dat uh, duidelijk gezegd bij de algemene vergadering van FIFA. Uh, FIFA zal daar twijfel ik niet aan de lessen trekken dat het geen gebeurd is. Wij hebben in het IOC hetzelfde gehad in het schandaal van Salt Lake City. We hebben harde maatregelen getroffen. We hebben elf mensen uitgesloten. We hebben nieuwe regels ingevoerd voor de kandidaatsteden. Die mogen uh, werkelijk niet buiten de krijtlijnen gaan. Uh, we hebben uh, ook een sterk ethische commissie, zeer onafhankelijk... Uh, en wij hebben het IOC ook de grond hervormd. Ik ben ervan overtuigd dat FIFA hetzelfde gaat doen. En zij moeten het ook doen. Willen zij de geloofwaardigheid van de mensen terugherstellen. Maar heeft u daar nog een rol in? Want FIFA is onderdeel ook van het IOC. Of lid van het IOC. Nee, ik heb, ik heb, ik heb daar geen rol in. FIFA is autonoom en FIFA moet het zelf beslechten. FIFA moet zelf de maatregelen treffen. Het, het moet niet gebeuren met externe mensen, vind ik. Uh, ze hebben genoeg mensen in huis om dat te doen. Maar nu heeft het IOC wel aangekondigd... dat er een onderzoek wordt gestart uh, naar meneer Avalanche. Dat, is een, uh, ja, dat, dat was een touchable, uh, dat leek het wel uh, vroeger. En dat is toch een hele stap voor het IOC om een erelid. Het is een normale stap, het is een normale stap. Uh, meneer Avalanche en nog andere uh, mensen van FIFA, maar ook IOC-leden die tot FIFA behoren, werden beschuldigd van, uh, van corruptie. Het is maar normaal dat onze ethische commissie dat onderzoekt. Dat zegt niets over de schuldgraaf En de mensen genieten nog altijd van het vermoeden van onschuld. Maar er is gewoon een enquête, dus daar moet niet meer over achtergezocht worden. Maar stel nou dat u erachter komt dat het klopt, dat de beschuldigingen kloppen. Wat betekent dat dan voor de positie van meneer Avalanche binnen het IOC? Ik spreek niet specifiek over Avalanche. Ik spreek in het algemeen bij gelijk welke enquête... als een IOC-lid IOC uh, zaken gedaan heeft die niet deuren... dan gaat hij gestraft worden. Dat is evident. Ook als het meneer Avalanche is, Toch een machtige... Wij spreken over de 115 leden van het IOC. Ik wil geen uitzondering maken voor niemand. Maar ik wil ook niet iemand in de verf zetten. Uh, het is een regel die geldt voor iedereen. Dat waren de drie speerpunten van, uh, van Moskou. Wat zijn de speerpunten waar het IOC nu uh, zijn tanden in moet zetten? Zeker verder doping en illegaal gokken... want dat zijn twee grote gevaren voor de sport. Uh, en uiteindelijk denk ik ook de jeugd meer tot beweging brengen. Want de jeugd beweegt helaas de dag van vandaag niet genoeg. Er is obesitas. Er zijn talrijke ziekten die ontstaan door dat gebrek aan motoriek... Dus wij moeten met z'n allen, en dat kan het IOC alleen niet doen... maar met de overheid, met de sportbewegingen... Sport, uh, uh, maar ook met de steun van de ouders zorgen dat de kinderen meer bewegen. En, en, en dat gokken, dat is erbij gekomen in de afgelopen tien jaar. Daar dat had u in Moskou nog geen... Uh, nee, het illegale gokken was nog niet bestaande in Moskou... omdat het illegale gokken nu ontstaan is uh, door de breedband op internet... Je kunt vandaag vanuit de ene uithoek van een continent gaan gokken op een match 10.000 kilometer verder in een ander land. En wat wij zien helaas, is dat dat gokken zich verlegt van de topsport naar de subtop. Omdat in de subtop het gemakkelijker is van matchen te manipuleren. Er is minder aandacht, er zijn minder camera's, er zijn minder toeschouwers... En we zien dat helaas die gokkers een aandacht gaan verleggen op een tweede divisie in het voetbal of een derde divisie. Niet meer de eerste divisie. En dan gaat men ook gaan gokken, niet alleen op de uitslag van de match, maar op feiten van de competitie. Wie maakt de eerste dubbele fout? Wie geeft de eerste corner toe? Wie dit, wie dat? En dat is natuurlijk zeer moeilijk te bewijzen. En dat is ook gevaarlijk. Maar wat gebeurt er nu tegen? We hebben een vergadering gehad met een aantal regeringen uh, die, die wettelijk gewerkt hebben en die wetten gestemd hebben. Ik denk aan Frankrijk, ik denk aan het, het Verenigd Koninkrijk, ik denk aan Duitsland, ik denk aan de Verenigde Staten. En ik denk ook aan België, die hebben wetten gestemd tegen het illegale gokken. Dat is een eerste stap. Wat wij in de sportbeweging, wij hebben nood aan de steun van het gerechtelijk apparaat van die landen. Wij kunnen geen telefoons aftappen. Wij kunnen geen eh, bagage gaan doorzoeken. Wij kunnen mensen niet gaan ondervragen, tenminste niet op, op juridisch gebied. Dat kan de regering wel. Het is een klein beetje dezelfde strijd als met de doping. Wij hebben de steun van de overheid nodig om die netwerken, want het zijn netwerken, te ontmantelen. Het zijn netwerken, het zijn mafieuze kringen die illegaal gokken gaan stimuleren. Meestal is dat ook het witwassen van geld. En daar kunnen we alleen maar vechten met de regeringen. En we hebben de aanzet gegeven tot een brede samenwerking met een aantal regeringen. Hoe ziet u verder de toekomst van het IOC? Schijnt de zon? Ik hoop van wel. Ik denk dat, dat wij daar hard aan gewerkt hebben. Uh, het, het, het product, als ik het zo mag zeggen, is een term die ik niet graag gebruik. Het product van het IOC, dat zijn de Olympische Spelen. Uh, dat is nu een groot succes, daar moeten we verder aan werken. Financieel zitten we veilig, wij kunnen verder onze actie van ondersteuning van de sport aan de basis verder zetten. Ik denk dat wij ook een, een grote vooruitgang geboekt hebben in de transparantie van het IOC en de geloofwaardigheid van het IOC. Uh, en we hebben een zeer goede ploeg en we mikken doelbewust ook op de jeugd met de jeugd Spelen. En denkt u al na over een opvolger? Oh, die opvolging komt automatisch. Uh, ja, dat weet ik. We, hebben, we hebben denk ik in het IOC een half dozijn leden. die het profiel hebben om een zeer goede voorzitter of een vrouwelijke voorzitter. Te... Daar wordt nu al aan gewerkt. Is er een soort van mentorschap? Of hoe... Nee, dat hoeft ook niet, omdat de mensen bekwaam genoeg zijn. Uh, de, mensen, de mensen die uh, het profiel hebben, hebben al een, een aantal belangrijke ver, ver, verantwoordelijkheden binnen het IOC. Dus eh, het zou niet gepast zijn moest ik iemand gaan uitzoeken en dan gaan vormen tot eh, als ik eh, morgen doodga wat ik geloof of wat ik hoop niet het geval gaat zijn, dan gaat mijn opvolging binnen de 10 minuten geregeld worden zonder enig probleem. Niemand is onmisbaar. Stel dat u 2013 nou wel haalt en dan... <laughs> wat gaat u dan doen? Dan ga ik alles doen wat ik nu niet kan doen. Dan ga ik meer aan sport gaan doen, wat ik helaas niet kan doen op, op, door tijdgebrek. Ik ga zeilen, ik ga lopen, ik ga golven. Uh, ik heb een stapel boeken, een oneindige grote stapel boeken die ik ga lezen. Ik ga verder met meer inzet en meer enthousiasme... Uh, mijn passie voor de moderne kunst kunnen botvieren... door naar exposities te gaan, door naar galerijen te gaan. Uh, ik ga me ook bezighouden met mijn kleinkinderen. Ik zal uh, een druk leven hebben. Dat klinkt heel aanlokkelijk. Ja, voor mij is het aanlokkelijk. Ik heb, ik heb de kans gehad om, om uh, een boeiende job te doen... gedurende tien jaar, waarschijnlijk twaalf jaar... als mijn mandaat uh, tot zijn einde komt. Uh, ik heb er fantastische zaken mee gemaakt. Ik, ik hoop en ik geloof dat ik daar ook toe bijgedragen heb. Uh, en dan ga ik de sport op een andere manier bekijken. Nog altijd met dezelfde passie. Maar als ik nu in een stadion ben... dan denk ik van, hoe zit het met de organisatie... Hoe zit het met de cameraverdeling? Uh, hoe zit het met het weer? Hoe zit het met het publiek? Komt er geweld? Uh, is het een mooie match? Dus ik heb het reflex van de organisator. Ik heb niet het reflex van de genieter. Dat komt erbij en dat gaat fantastisch zijn. Jacques Roch, de voorzitter van het IOC tegen Kees Jonkins. Tot vol terug naar het wielrennen. Hij was de revelatie van, het afgelopen, van de afgelopen Giro... en hij won ook nog eens een etappe in de Ronde van Zwitserland. Met Steven Kruiswijk hebben we er weer een klasse mensenrennen bij. Komend weekende rijdt hij het NK in Oud Marsum. en daarna is hij even weg uit de schijnwerpers. Geen tour voor Kruiswijk, want de Rabobank wil het jonge talent niet opblazen. Gio Lippen sprak vanmiddag met hem en vroeg hem of hij al gewend is... aan zijn nieuwe status als topper in het wielrennen. Ja, dat is, uh, dat is wel weer, ook weer voor mij allemaal nieuw... dat het echt, uh, echt volop in, uh, in de spotlights uh, kwam... En, uh... Maar aan de ene kant uh, ja, dat vind ik ook wel heel mooi... Uh, dat je daar uh, die aandacht voor krijgt uh, van wat je presteert. En dat, uh, ja, dat zegt ook wel iets over de prestatie zelf. Denk je ook wel eens, van, ja, daar doe ik het ook allemaal voor? Um, ja, zeker ben je uh, begonnen met het fietsen... omdat je ook vroeger uh, naar de Tour keek en naar die etappes. En je ziet die renners winnen voor, uh, voor veel publiek. En uh, ja, dan droom je er zelf ook natuurlijk van... om uh, eenmaal op dat podium te staan... En, uh, als dan uh, dat gebeurt en je krijgt dan uh, heel veel waardering van, uh, van andere mensen... voor hetgene wat je doet, uh, ja, dat, uh, dat is alleen maar leuk. Kruiswijk, brutaal in de afdaling. Hij is tijdens deze zware Giro d'Italia eigenlijk alleen maar beter geworden. En dat is een goed teken. Dat betekent dat hij een klasse mensrenner in wording is. Hij toont zich een topper in deze etappe. En dan rij je je tweede Giro. En ineens zit je in het hooggebergte naast mannen als contador en noem ze allemaal maar op... En ze rijden er niet eens af, sterker nog. Jij rijdt af en toe bij hun weg. Ja, ja dat was uh, voor mij ook een uh, nieuwe ervaring. Uh, zeker uh, vergeleken met vorig jaar. Toen kon ik, uh, kon ik ze tot, tot op bepaalde momenten volgen. En, uh, maar dat was het op een gegeven moment ook echt gedaan. Maar ja, nu kon ik echt tot, uh, tot op de streep uh, bij hem blijven. En uh, soms zelfs nog tijd pakken. En, uh, ja, dat geeft al ontzettend uh, ja, veel moraal dat je uh, zoiets kan, uh, kan doen. En, uh, ja, zeker tegen renners die al heel veel gepresteerd hebben in het verleden. Hoe vermoeiend is het? Want al tijdens de Giro riep je wel eens van... nou, ik begin het wel te voelen. En tijdens de ronde van Zwitserland was het helemaal duidelijk. De benen liepen langzaam toch vol. Maar ja, dan win je toch zo'n etappe. Ja, ja zeker. Uh, ik denk die vermoeidheid, uh, dat die zeker wel in mijn lichaam zat. Maar uh, ja, je moet denk ik vooral uh, in het hoofd uh, uh, daar nog sterk zijn en fris zijn. Dat je nog even die klik maakt van... ja, je moet nu profiteren van de vorm die je hebt. En die vermoeidheid, die is er wel. Maar die renners die ook in de wedstrijd zitten... die zijn ook gewoon vermoeid. Ja, want is dat de grap? Merk je gewoon van... hé, die anderen zijn misschien wel kwetsbaarder dan ik? Ja, zeker. In die etappe die ik dan won... dan zat ik eigenlijk in de finale echt op mijn gemak. En tot op het moment dat de laatste drie kilometer en Daarvoor had ik al gezien dat ik... Eigenlijk een van de renners was die het soepelste mee bergop ging. En, uh, ja, dan moet je ook uh, een beetje slimmer gaan koersen en echt gaan denken dat je voor die overwinning kunt gaan. Steven Kruiswijk demareert op zijn beurt uit het groepje van de favorieten en laat iedereen achter zich. De jonge Nederlander wint met een kleine voorsprong. Het is de eerste profzegen in zijn carrière. De 24-jarige Kruiswijk was negende in de eindstand van de loodzware Giro. Maar zijn benen zijn nog altijd goed. Het is wel een luxe probleem. Hè? Op dit moment binnen jullie ploeg. Vroeger werd er gesproken over Robert Geesink als het grote talent. Toen kwam Bouke Mollema erbij. En dit jaar weet iedereen dat jij erbij wordt. Ja, ik, ik heb nu al denk, laten zien dat ik ook echt een klasse klassementzender ben. En uh, ja, voor mij was dat ook niet een uh, zekerheid uh, twee jaar terug. En, uh, maar je ziet gewoon dat ik gewoon weer een stap heb gezet. En uh, ja, dat is denk ik ontzettend belangrijk, dat je gewoon uh, kan blijven groeien. En ik ben nu 24, dus ik hoop dat ik de komende jaren nog uh, die stappen kan blijven maken. En dan, uh, ja, dan is het voor de Nederlandse wieren een hele leuke periode die eraan zit te komen met uh, veel goede renners. Want wij dromen altijd met z'n allen. Droom jij ook? Ja, natuurlijk. Uh, ik droom ook van, het, eh, van het, hoogste, voor het hoogste haalbare. En dat is toch in de Tour eh, voor, voor, de, voor de winst gaan. En ik denk dat we ja, misschien eh, binnen de ploeg een aantal kanshebbers hebben. En eh, dan moeten we de komende jaren zeker gaan uitbuiten. Komend weekend rij je wel nog even het NK. Ik kan me voorstellen dat is gewoon even een extraatje. moet even, de hele ploeg rijdt daar. En daarna, wat gebeurt er dan? Ja, na het NK is het voor mij eh, even de fiets aan de kant... En, eh, Goed de rust pakken die ik, die ik nodig heb. en uh, Eigenlijk heel de maand juli uh, moet ik weer uh, gaan trainen. En dan uh, ga ik weer richting het najaar werken. En het najaar, dan denk ik meteen de Vuelta. Is dat al bekend? Of je hem rijdt of niet? Ja, en uh, in principe is nu uh, het doel om de Vuelta te gaan rijden. En uh, om me daar weer volledig op te gaan richten. Het lijkt me heel zwaar. Als je de Giro hebt gehad en je hebt daarna ook nog eens een keer een zware ronde van Zwitserland gehad... waarin je toch ook tot het gaatje ging om dan ook nog eens een keer jezelf op te peppen voor een, voor een drie weken durende Vuelta? Um, ja, misschien uh, het is het zwaar twee grote rondes in een jaar. Maar ik denk dat ik als ik nu de, de goede rust pak en uh, weer een slim aanpak met trainen... en een overleg met de ploeg de voorbereiding goed, uh, goed laat lopen, dan uh, is het zeker te doen. En ik, uh, ja, ik sta er zelf ook helemaal achter uh, en ik wil zelf graag rijden. En ik denk, uh, ja, het fietsen, wanneer het goed gaat, is het altijd leuk. En uh, ja, dan is het makkelijker op te brengen. Giro, Vuelta, ja, dan ontbreekt er nog één, hè? Ja, de Tour. Ja, dat is, uh, ja, hopelijk voor volgend jaar. Ik, uh, ik zou er graag bij willen zijn. En, uh, ik denk ook dat ik nu uh, heb laten zien dat ik uh, niveau aan kan... en uh, een plaats wel waard kan zijn. Steven Kruiswijk tegen Gio Lippens. U hoort de eindtune. Dat betekent dat het het einde is van deze editie van... Uh... NOS langs de lijn, zometeen met het oog op morgen, met de vaste rubrieken. Vandaag in het nieuws, de krant van morgen en Den Haag vandaag... ongetwijfeld over het debat over het onverdoofd slachten. En er wordt vooruitgekeken naar de uitspraak morgen in het proces Wilders. Dat allemaal onder de leiding van Clary Polak. Goedenavond. Dan kom je tot twee dingen. Toe Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het Zomerreces...